Ismaël de Bruin met het NMR Journaal. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie Palestijnen geëxecuteerd. Volgens Hamas hadden ze gespioneerd voor Israël. Ze zouden een bekentenis hebben afgelegd... waarna ze werden doodgeschoten door een vuurpeloton. De executies waren in Jenin en in Tulkarm. Op beelden is te zien dat twee geëxecuteerde Palestijnen in Toelkarm op straat werden opgehangen aan een elektriciteitsmast. Een menigte skandeert Verraders. Israël verwacht vandaag de vrijlating van 14 gijzelaars door Hamas. In ruil komen er 42 Palestijnen vrij uit de Israëlische gevangenissen. De uitwisseling wordt in de loop van de middag verwacht. De Israëlische Nederlander Ovier Engel, die ook door Hamas wordt vastgehouden... staat niet op de lijst, zegt de familie tegen het ANP. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Vandaag is de tweede dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Er gaan ook weer nieuwe hulpgoederen naar de bevolking in de Gaza-strook. Gisteren mochten 200 vrachtwagens via de grens bij Rafa... Naar Binnen. Bij een brand in de Pakistanse stad Karachi zijn zeker 10 mensen omgekomen en meer dan 20 anderen gewond geraakt, zegt de lokale politie. Het vuur ontstond vanochtend in een winkelcentrum. Ongeveer 50 mensen konden het gebouw verlaten. Het merendeel van de bezoekers kon niet worden geëvacueerd. De brand is geblust, schrijft de burgemeester van Karachi op X. Wat de oorzaak was, is nog onbekend. Michael van Praag wordt toch geen voorzitter van de NBB, de Nederlandse Basketbalbond. Hij zou vandaag tijdens de Algemene Vergadering worden voorgedragen, maar hij heeft zich teruggetrokken. Van Praag zegt dat zijn werkzaamheden als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax meer tijd vragen dan verwacht. In september zei het bestuur van de Basketbalbond dat van Praag een ideale nieuwe voorzitter zou zijn. Vlak daarna werd bekend dat hij bij Ajax aan de slag ging. Het weer, buien soms met hagel en onweer. Tussendoor ook wat zon, het is 7 tot 9 graden. Morgen, vooral buien in de middag. En ook dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 een beetje snipper kou. oorhoofd Bijhoofd-ontsteking krijg ik te horen. Dus uh, hè? Ja, de R zit in de maand. En uh, de griepprik, uh, Ja, daar doen we niet aan.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 Een joods-Nederlandse zang, en u hoort hem nu drie liedjes achter elkaar: Bob Scholte met onder andere Zet de Klok maar stil, Tsing Tara en het lied van de zee.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 zijn we niet meer bij elkaar, grijp de stand nog je kant en zing mee, alleen. Zet de blok, maar stil van we gaan nog niet naar huis. Zet de blok, maar stil van de boeren van je Over Honderd jaar zijn we niet meer bij elkaar, grijp de stand nog je kant en zing mee, alleen.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 Ik ben niet meer bij elkaar grijp de stand nog je kan en ding mee alleen zet de all vlog Je hebt het leven, je hebt het leven, Jim Montella. Als je alle dagen vragen plagen, plagen, liefst wezen maak je niet van streek. Waarom zou men zich aan kraken wagen? Dat gejammer helpt je toch geen steek. Zit het je een keer ter degen tegen?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 alles komt terecht, stel je zorgen uit tot morgen, tjink Zoek een pretje dat verzet je, Profiteer van alles wat het leven je heeft te geven,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 Zullen, waarom trullen, chintana Laat je uren, niet plezieren, chintana Zoek wat we er in miste, en mee stinken En zing een En als het om te reken, je zo wat uit, moet worden, chintana Zoek een brengje, dat verzent je, chintana Profiteer van alles wat je hebt, je Deer van alles wat het leven je heeft te geven Timbong tara, timbong -tara, -tara, tara, Een jongen stond aan stille strand Hij tuurde naar de zee Zijn haartje zong het mooi daar zult de golven mee. De ernst en bewondering lag op zijn aangezicht. Zijn ogen paar weer spiegelen een glimp van het licht. De golven die zingen, kom mee met mij. Dan heb je de ruimte, dan ben je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 Het lied van de zee, ze riepen hem aan en ze loogden hem mee. Ja, dat waren drie mooie nummers van Bob Scholt. En als laatste hoor u het lied van de zee. ZFM Zand wordt lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest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 men zegt de Jordanezen, die worden zo gauw kwaad. Dat zal de wereld zo wezen, maar ze zeggen waar het op staat. We hebben grote monden, maar ons hartje is heel klein. Nooit zal we ons schamen om Jordanezen te zijn. Ze mogen van ons zeggen wat ze willen, maar Jordanezen zijn niet slecht. Ze beweren meestal, liever het is te gillen, dat een Jordaner altijd vecht. Ze mogen en ons zeggen wat ze willen. De Jordanezen zijn een volk met plezier. We hebben wel ons eigen taaltje, maar Jordanezen zijn niet ordineer. Je moet ze horen swetsen het is slecht in de Jordaan. Maar laat ze rustig kletsen, daar moet je boven staan. Ja, zelfs de televisie had een hele ploeg gestuurd. Maar werd ze nerveuze, lijkt meer de Russische buur. Ze mogen wel nog zeggen wat ze willen. De Jordaanese zijn een volk met plezier. We hebben wel ons eigen talentje, maar Jordaanese zijn niet ordineer. Zij moeten het laten, ze dom te praten. Jordaanese zijn niet slecht.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 Eigenlijk verdwijnen met de cafés in elke straat of steeg. Het is denk de moest eigenlijk verdwijnen. Dus als je het even kan, ja dan, als je het even kan, ja dan, schaf ik zelf alle flessen leeg. Oh. Denk je dat dan trouwen? Het vrouwelijk schoon, veel boter bij de vis Het vrouwelijk schoon, dan denkt je dat dan trouwen. Dus als je het in kan, ja dan. Als je het in kan, ja dan. Zorg ik dat het vrij blijven is.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 Zo heerlijk rustig Er klinkt een mondharmonica Die speelt door remi fa sola Tra, la, li, tra la, la Zo heerlijk rustig Ja yeah, ja yeah. En een ontstaat in dezelfde maat Zo heerlijk rustig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 Staan, voordat ze weer naar huis toe gaan. En ze zuchten voldaan. Wat was dat rustig. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, dat was muziek van Wim Sonneveld. Zo heerlijk rustig. En straks hoort hij datzelfde nummer, alleen met een hele andere tekst. En voor hem, Wim Sonneveld hoor je Johan Kaart met uh, Als het even kan, ja dan. Dat was een opname uit 1961.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 De Hagenaar houdt van Den Haag, de beesterswager, beesterswaag, de loenenaar van Loenen. Een echte duivendrechter zegt, ik sleet in happy duivendrecht mijn eerste kinderschoenen. En een geboren uddelaar, die houdt het meest van waar hij op de wereld kwam. En wie eens in de Amstelstad zijn eerste flesje heeft gehad, die houdt van Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Liever reed ik hier een droge bodem dan een fijn gebraden kippetje met wijn. In Parijs of kan in Oost-Berlijn. Amsterdam, Amsterdam. Ik had geen penaalje waarom ik ook kwam. En al maakt de emigratie nog zoveel, dan, dan. Ik blijf thuis omdat ik hou van Amsterdam. Monsieur dames en français. Sous les toits d'Amsterdam, paroles de Guy de Maupassant, musique de Guy de Michelin. Sous les toits d'Amsterdam, woont Janssen, Samson, avec un conducteur van de tram. dit monsieur van de tram, woont weer in bij Van Dam.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 En jetzt in Deutsch, 1, 2, 3, los! Warum is Amsterdam so schön? Warum is Amsterdam so schön? Warum is Amsterdam so Sehr billig Auch die Butter und schinken, dat die grachten so stinken. Ja, das ist nur ein Fabel. Stecken sie ihren Schnabel in ein Kognack mit Eier, und dann haben sie feier. Und sie werden sich freuen wenn sie holländische neuen. Mit einem Schwiegeln essen, das sind delikat essen. Oder lassen sie eben mal in Ausschuizer geben. kein Hotel meer zu kriegen, hebben wir das Vergnügen, zich bij Partikulieren wieder einzukommartieren. Vielleicht hebben ze immer noch een Schlüssel von Zimmern. Daarom is dat.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 Het gaat als gesmeerd toe als ik een fluiters mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik sta.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 heb het gewaagd en ben geslaagd, vlug een paar noten Afluit je het zo, of zing je het zo, wie ben dat idee? Het is vlug geleerd, het gaat ons gesmeerd, doe als ik een fluitjes dus mee. De grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapeldol. Of luid je het zo? Of zing je het zo? Die peppe die leert het direct. Zo gaat het perfect toe als ik een fluitje dus mee. Stijgt me naar mijn bol Maar op deze melodie Ben ik stapeldoog Al fluit je het zo Of zing je het zo Bipapetuté, je leert het direct Zo gaat het perfect Doe als ik een fluit mee Doe als ik en fluit mee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 Hij is de speculaas, vierde u. Sinterklaas. Zaterdagavond. Voor vanavond geen roep en ook geen gart. Maar voor Lucille de Mul een chocoladehart. Daarvan krijgt ik Siverstein, dan wellicht ook zijn pad. Zaterdagavond. Onze Jackie, de pulterman van de band. Wordt met echt pepernoten schrift. Bent. En zo krijgt deze show weer een happy end. Zaterdag. and Je, werkelijk voelt. je bent bang dat je een vlakje slaat. Ja mensen doen gewoon, we doen altijd genoeg. Voor de van liefde gebracht. Na na, na, na, na, na, na, na, na, wat zal ik het doen? Om nog vandaag van jou te zijn. Uh, uh. na Nog de vroeg Doe jij maar gewoon het trek genoeg Na, na, na, na, na, na, na na dat is nog de vraag Ben ik van jou of jij van mij Ach, wat is het moeilijk om een eerlijk mens te zijn Als het om de liefde gaat Je kunt niet altijd zeggen je, je bent bang dat je een vader laat. Ja, mensen doen gewoon. Gewoon echt genoeg.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 Hij is afkomstig, was afkomstig uit een haagse arbeidsgezin. Hij werkte als Piccolo, huisbediende, straatzanger... en als dienstplichtige bij de marine voordat hij in 1915 een serieuze carrière in het varieté begon. En dan trad hij op met zijn broer Willy onder de naam de Bandy Brothers. Bandy is de Amerikaanse omkering van de lettergrepen Die Ben. Al snel bleken de karakters van de twee broers totaal anders te zijn. Dus ze botsten behoorlijk. Dus uiteindelijk gingen ze solo verder. U hoort hem nu Lou Bandy met Zoek de Zon. Oh, oh Hey, yeah, soak the sun up down here!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 Wat een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Staat wel erder zon, maar honing hoogte er Maar als je boter op je hoop dan blijft, er dan maar liever uit.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 Oh en de ander weer rij. Oh, we zijn op de wereld niet allen gelijk. De een wordt geboren in een villa op Sloot, maar de ander roept mama in een vochtige grot. Maar iets blijft hetzelfde, of je arm bent of vrij. Dat is voor ons alle gelijk. Want kijk naar de hemel, dan zie je het meteen. De zon Laat haar lachen door, op, bonten, die aan de je van dinsdagavond De zorgen Ja, alweer een nummer van de familie Alberti. Dit keer uh, Willy Alberti, de vader van uh, Willeke Alberti met uh, ja, leuke plaat heb ik een paar weken geleden ook voor u gedraaid. De bonte dinsdagavondtrein, de tune die hij toen ingezongen heeft.